Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. De verdenkingen tegen de drie jonge mannen die nog steeds vastzitten voor het geweld in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem... zijn zwaarder dan tot nu toe bekend was. Twee mannen van 23 en 24 jaar worden verdacht van poging tot doodslag en beroving. Volgens het Openbaar Ministerie waren zij mogelijk betrokken bij een mishandeling... die te zien was op een van de video's die rondgingen. In Beverwijk en omgeving is al langer sprake van jongere geweld door rivaliserende groepen. En vorige week bleven daardoor middelbare scholen dicht. In Arnhem is vanochtend een gewelddadige overval gepleegd. Volgens de politie zijn twee personen met buiten gevlucht. Een ooggetuige vertelt aan Hart van Nederland wat hij zag. Ik was op het dak bezig. Toen hoorde ik een vrouw om hulp roepen, de politie bellen. En, uh, toen keek ik over de dakrand heen. Toen dus zag ik een vrouw op het dak staan met tarips om Ze hadden haar opgesloten in de slaapkamer. En, uh, ze hadden haar uh, niet uh, aangevallen, maar haar man wel. En er waren vijf mensen binnen geweest met DHL-kleding aan en een grijs busje hadden ze. Ja, de politie doet nog volop onderzoek en vraagt getuigen van die overval in Arnhem zich te melden. En het allergrootste schilderij van Nederland is door de familie overgedragen aan het Rijk. Het gaat om de collectie van het museum Panorama Mesdag... waar kunst te zien is van de kunstenaar Henrik Willem Mesdag. Daar staat ook het supergrote ronde schilderij van 14 bij 120 meter... met een panoramaschilderij van de Noordzee, Den Haag, Scheveningen en ook de Duinen. Uit 1881 komt het schilderij. De collectie was altijd in beheer van de familie... maar de afgelopen jaren was het onderhoud niet meer te betalen... vertelt verslaggever Roel Pau, die bij de overdracht was... Maar dat was niet gemakkelijk, hè? want je hebt het over het grootste schilderij van Nederland. 120 bij 14 meter, heel kwetsbaar. Het gebouw waar het in zit, kan gaan lekken. Een hele collectie schilderijen. Nou, er zijn allerlei nieuwe eisen tegenwoordig ten aanzien van beveiliging en klimaat. Dus dat werd een steeds grotere last. Die vooral werd gevoeld tijdens de coronaperiode, toen er veel minder bezoekers kwamen. Het museum in Den Haag wordt nu een rijksmuseum en krijgt op die manier 1,8 miljoen euro aan financiële steun per jaar. Gaan we naar het weer. Toe. Vanavond is het droog met nog eventjes wat zon. Morgen begint zonnig, later komt er wat bewolking bij en is er nog kans op een bui bij maximaal 22 graden. ZFM verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet zo druk in de regio. De meeste files leveren ook niet veel meer dan een minuut of vijf vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen. Op de A9 die Dieme Alkmaar bij Bad Vendorp is de vertraging 10 minuten. En op de A10 de ring van Amsterdam tussen Zeeburg en Landsmeer ook bijna een kwartier op onthoudt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 I'm yeah. yeah. So when you so call, when you up, call that up that shrink in Beverly Hills You know the you one, doctor, be alright We're the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 Zfm 106.9 fm Cause what I've got you know that you can't fake it Cause if you want the love of man, Come and get it Oh if you want the love of man, you got to get away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 Van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Drie Russische straaljagers zijn zonder toestemming het luchtruim van Estland binnengevlogen. Ze volgen er zo'n 12 minuten rond. De Estse minister van Defensie noemt de actie ongekend brutaal. Wie uit de gevangenis ontsnapt moet volgens het kabinet vier jaar cel krijgen. Nu is ontsnappen niet strafbaar, net als het saboteren van een enkelband. Daarop moet één jaar cel komen te staan, wil het kabinet. Femke Bol heeft voor de tweede keer op rijden wereldtitel veroverd op de 400 meter horde. Ze liep de afstand in Tokio in 51 seconden en 54 honderdste. En dat is de beste tijd van dit seizoen. Het weer, vanavond nog lang warm. Vannacht wordt het niet koeler dan een graad of 15. Morgen opnieuw warm bij een graad of 24. Dit is ZFM. Sometimes I wonder what I would do without you in my life. At night I wake up and all I see is your face. RIME INTERIMO HAD APARE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 Like a humming bird, I'm nervous cause I'm the left.